2 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Israël heeft bij een luchtaanval op de Gazastrook drie leden van Hamas gedood. Volgens het leger stonden ze op het punt raketten af te vuren richting Israël. De luchtaanval volgde op raketaanvallen op het zuiden van Israël. Ook ontplofte volgens het leger een bom bij een grenspost. Daar raakte een Israëlische militair gewond. Israël had al aangekondigd de aanvallen te zullen vergelden... maar militaire acties waren volgens de Israëlische televisie opgeschort... in verband met het bezoek van de Emir van Qatar aan de Gaza-strook. De noodlijdende woningcorporatie Vestia raakt haar accountant kwijt. KPMG heeft Vestia de rug toegekeerd... omdat Vestia een tuchtklacht wil indienen tegen een medewerker van KPMG. Die accountant zou onterecht de jaarrekening over 2010 hebben goedgekeurd. Door het conflict voelt KPMG zich niet meer onafhankelijk en heeft besloten te berekenen met Vestia. Dat heeft gevolg voordat de jaarrekening over 2011 niet kan worden goedgekeurd. Vestia zit in grote financiële moeilijkheden door risicovolle beleggingen. Dat midden in de problemen KPMG besluit te stoppen, brengt ons onevenredige schade toe, zegt Vestia. Facebook heeft in het derde kwartaal een verlies geleden van 59 miljoen dollar. Een kwartaal eerder leed Facebook ook verlies, 157 miljoen. De omzet ging in het derde kwartaal wel omhoog met 30 procent en kwam uit op 1,2 miljard dollar. Facebook verkoopt de laatste maanden veel meer advertenties. Het Amerikaanse sociale mediabedrijf ging in mei onder wereldwijde belangstelling naar de beurs. De aandelen Facebook zijn sindsdien fors gedaald. Aan het strand van Californië is een surfer doodgebeten door een haai. Volgens de politie waren twee mensen aan het surfen. Toen de haai de ene surfer aanviel, wist de andere hem nog uit het water te trekken... maar het slachtoffer overleed ter plekke. Het is nog niet duidelijk door welk soort haai de man is aangevallen. Het weer nog vannacht op veel plaatsen nevelig, in het noorden ook af en toe regen. Overdag bewolkt, in het noorden wat regen en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Bier drinken op de Dutch Designer Week. We gaan in Nederland van twee naar drie ouders. En we beginnen zometeen met een PVDA die de radiostilte doorbreekt voor de winterse problemen op het spoor. Goedenacht, u luistert naar Nog Steeds Wakker, het Nachtmagazin van WNL op de dinsdagnacht van Radio 1. Verkleumde vingers en blauwbekken van de kou, dat was het beeld van afgelopen winter op het spoor. En omdat het ook de Tweede Kamer opgevallen is, was er vandaag in de Kamer een speciaal debat over de aanpak van die problemen. NS en ProRail gaan deze winter de dienstregeling uitdunnen. als er kans is op 3 centimeter sneeuw of 10 graden vorst. De verwachting is dat daardoor op eh, ongeveer 12 dagen per jaar minder treinen gaan rijden. Jacques Monas voerde namens de P vandaag het debat. Meneer Monnas, nacht. Goedendag. Stond u afgelopen winter ook in de kou daar op het perron te wachten? Net als wij? Ik heb één, ik weet dat ook die bewuste dag, dat was 3 februari. Uh, toen zag ik de, de weerberichten en toen heb ik. Ik moest die middag uh, vanuit Friesland naar Rotterdam heb ik het afgezegd, want ik, ik zag het aankomen en gelukkig heb ik dat gedaan. Want uh, dat was anders een nacht mee geweest. Ik was anders denk ik pas die volgende zaterdag weer thuis geweest. En, en had hij toen nog de verwachting dat NS en ProRail het zelf zouden kunnen oplossen? Of dacht hij toen al, hier moeten we in de kamer over praten? Nou kijk, je weet gewoon in, in, in Nederland, Ik bedoel, ook op die dag ging het op Schiphol mis... en stond het in de 850 kilometer file in Nederland. Dus er zijn dagen... Dat het, uh, dat het gewoon grondig misgaat en dat gaat ook op het spoor en dat zal ook blijven. Het punt is een beetje dat, dat uh, het te vaak misgaat bij het winterweer, terwijl niemand het verwacht. En NS die en ProRail hebben in het verleden steeds gezegd van nou, het ligt aan een wissel of het lag aan een zelfmoordpoging of het lag aan nou, een trein die, die, die, niet, uh, die vaststond of een machinistisch hoek was. En wat vandaag eigenlijk bleek is dat er eigenlijk heel andere oorzaken uh, waren. En dat was wel goed om daar als Kamer nu eens goed met elkaar over te praten want, want uh, de ergernis is natuurlijk heel groot. U noemde de maatregel van minister Schult vandaag een paardenmiddel, maar is het nodig? Nou ja. Dat, dat is, uh, dit is ontzettend moeilijk om te oordelen. Kijk, uh, wat, we wat je zal zien is... Uh, uh, straks gaat de dienstregeling aangepast worden... omdat er slecht weerkomst is. En dan komt het niet. En dan zegt Nederland, nou ja, dat heeft ook nergens van nodig. En dan doen we het nog een keer, dan komt het weer niet. En dan zegt iedereen, hou er maar mee op. En dan de derde keer, dan slaat het opeens toe... en, zijn de, en dan doen we het niet. Dus het, het, het, het, het, dit zal echt... Uh, dit zal ons allemaal wel, uh, wel even af te moeite kosten, deze maatregel. Maar de NS en ProRail gaan het, gaan het totaal anders aanpakken in de toekomst. En, en in, de, in de tussenliggende tijd i, moeten we maar eens kijken of dit paardenmiddel, of het werkt, of dat het uh, een te zwaar, inderdaad te zwaar is, of dat het inderdaad een, te veel een paardenmiddel is. Ja, en het uh, dienstregeling uitdunnen, dat betekent gewoon dat er minder treinen gaat, gaan rijden om uh, nou ja, het materieel wat te ontlasten misschien. Ja, kijk, wat we wel met elkaar onthouden, we hebben echt, uh, soms is dat in de winter moeilijk te geloven... ...we hebben echt een van de beste functionerende spoorsystemen in de hele wereld. We zijn na Japan en de Zwitsers gewoon de beste en dat, dat blijkt uit elk onderzoek. Um, maar maar en een van de dingen die het zo moeilijk maakt bij ons is... ...er wordt nergens, wordt er zoveel met treinen zo vaak gereden als in Nederland. En de Zwitsers die rijden bijvoorbeeld hun diensten twee keer in een uur waar wij diensten van vier, vier keer in een uur rijden. Nou, wat de NS en ProRail zeggen, in plaats van dat, dat vier keer in een uur... gaan wij op dat, soort, op dat soort dagen twee keer per uur rijden. Maar ja, dat gaat ertoe leiden, als het dus allemaal blijft rijden... dat de treinen veel voller zullen zijn en dat je wel eens af en toe een trein zal moeten overslaan. Ja, dat maar... zal tot irritatie leiden, maar dan weten we wel waar we aan toe zijn. Ja, even over dat goede overleg gesproken. Hoe is het overleg met NS en ProRail in deze? Laten die het allemaal zo over hun kant gaan, dat jullie het in Den Haag gaan beslissen? Nee, nee, nee. Kijk, NS en ProRail... Die hebben, die die komen nu echt met, met, met, tot de conclusie dat het uh, het ligt niet meer alleen aan een wissel of een trein. Die zeggen echt van wij wij moeten zelf veel beter gaan functioneren uh, als mensen, als, als verkeersleiders als Prode en NS, als we met elkaar aan het communiceren zijn van... Uh, moet er een trein uit, waar moet een trein heen? En dat, dat onderling um, beslissing, goed beslissingen nemen, niet op elkaar gaan zitten wachten... daar, daar blijkt, uh, dat is toch wel de, de, het verrassende nieuws van de afgelopen tijd... daar zit het echt een groot probleem. Uh, dat, en daar zegt NS en Prode we moeten eigenlijk op de hele manier waarop het spoor bestuurd wordt, de verkeersleiders de treinen aansturen... dat moeten we helemaal gaan veranderen. Dat moet helemaal bij de tijd worden. En dat gaat, ja, dat gaat enige tijd duren, helaas. Maar, maar uh, men zegt dat het echt nodig is. Ja, nu voelen wij ons uh, behoorlijk bevoorrecht dat we u aan de telefoon hebben. Want het, het komt niet zo vaak voor de laatste weken... dat een uh, PvdA Tweede Kamerlid uh, wat zegt uh, ja. van, door de befaamde <laughs> mediastilte. Dit, ja. dit was toch belangrijk genoeg om nog even voor de formatie uh, te behandelen... met de hele Tweede Kamer, begrijp ik? Ja, ja, ik doorbreek nu echt letterlijk en figuurlijk de radio stilte. <lacht> uh, ja, we, we hebben echt, we hebben dat natuurlijk wel overlegd. Moeten we dit soort zaken nou in de formatie bespreken of moeten we hier gewoon mee doorgaan? En Wij hebben echt gezegd van als Partij van de Arbeid, dit moet gewoon. Dit, je moet hier moet je gewoon mee doorgaan. Betekent dat nee. de winter eerder komt dan het nieuwe kabinet, meneer Monasch? Nee, dat denk ik niet. Als ik u ergens geld op wil inzetten, zou ik zou ik het geld zetten op er uh, komt eerder een kabinet. Maar uh, op een gegeven moment moet je ook gewoon zeggen: dit, dit kan je ook buiten een formatie omregelen. U weet, we willen niet alles gaan dichter meer in een formatie. En dit lijkt, leek ons een uitstekend onderwerp om gewoon op door te gaan. U zit toch ook al een behoorlijke tijd in de Kamer? Twee jaar pas. <laughs> Twee jaar pas? Ja, het lijkt misschien langer te zomeren, maar U bent wel langer betrokken bij de partijen. Een campagneleider geweest natuurlijk. Ja, ik, ik, het is niet zo dat ik sinds twee jaar pas in de politiek zit. Ik, ik was in 1994 al bij de campagne van Wilkoop nou, betrokken. Nou, zo lang dus is het geleden. Bij, bij de ANC in Zuid-Afrika, na, na, na de apartheid. Dus ik zit er al een tijdje in, ja. Dan wordt u toch nu ook wel eens gebeld eventjes vanuit het overleg, of niet? Voor, voor wat advies? Nou, wil, het is bekend en dat, dat, ik geloof niet dat ik daar ik hoop dat, dat ik het verkeerd zeg op dit tijdstip. Maar uh, wij, zijn, wij zijn wel betrokken natuurlijk bij de teksten waar, uh, waar wij uh, voor, de part, voor de fractie het woord over voeren. En oh. ik kan me nog zo voorstellen dat er nog wel een, een Friese staatssecretaris of minister in het plaatje past. Oh, dat weet, dat weet ik echt niet. Ik ben uh, buitengewoon tevreden met mijn, uh, mijn Kamerlidmaatschap. Ik ze, zei al, ik zit er pas twee jaar in en uh, uh, ik zie wel waar de partij mee hebben wil. Uh, wij stoppen met uh, vissen. De, de monden staan eerder uh, paars langs het uh, station op het perron te wachten... dan, uh, dan dat het Van andersom eigenlijk. We hebben eerder een paars kabinet dan dat we paarse lippen hebben. Ja, dat, dat denk ik zeker. Oh, Oké, okay, ja. dank, dank wel Jacques Monage En uh, succes met dit punt. En de aanpak van de NS en ProRail. Ik zou zeggen, uh, zit ze achter de vond aan. Oké, okay, ga ik doen. Dank. Ga is. 10 minuten over twee en uh, er is een hele avond van televisie aan deze nacht vooraf gegaan. Dat wordt zometeen samengevat door Robert Smit. Ja of nee, dat is de vraag die tijdens de donorweek centraal staat. De week is bedoeld om meer donoren te werven. Maar als het aan D66 ligt, komt er heel snel nog heel erg veel meer donoren bij. Door het systeem te veranderen. Het zou volgens de partij een ja-tenzij-principe moeten worden. En daarom diende Pia Dijkstra al deze zomer een initiatiefwet in. Goedendag, mevrouw Dijkstra. Goedenavond. Het is deze week Donerweek. Dat lijkt me een uitstekende week om uw initiatiefwet in de Tweede Kamer ook nog eens even te behandelen. Gebeurt dat ook? Ja, nou, hij wordt nu nog niet behandeld, want we zijn nog in het stadium uh, waarin die uh, uh, nog via de Raad van State eerst uh, moet gaan. Maar uh, ik hoop wel dat we dat op korte termijn kunnen doen. Gaat het u niet veel te langzaam? Nou ja, de wetgeving gaat nooit uh, zo verschrikkelijk snel. Dat is het vervelende. Maar uh, wat mij betreft zetten we er nu wel vaart achter. Maar dit is toch en vooral, ja, uh, ja, vooral ook omdat uh, deze week ook uh, medisch specialisten en patiëntenorganisaties hebben laten weten aan uh, de formateurs. die bezig zijn met uh, het kabinet uh, te vormen. Uh, dat zij uh, ook dit systeem willen. En speelt de publieke opinie dan ook nog een rol? Nou ja, die speelt natuurlijk een rol, uh, maar ik, uh, als ik kijk naar uh, de reacties die ik krijg... dan uh, is het toch een heel groot deel uh, van de Nederlanders is het eens met een verandering van het systeem. Ja, het, het, het principe is niet uh, heel onbekend, er wordt al eigenlijk best lang over gepraat... maar kunt u nog een keer ja. uitleggen wat er veranderd zou moeten worden? Uh, het is nu zo dat je jezelf kunt aanmelden om je te laten registreren als orgaandonor... Uh, dat, dat is dus een actie van jezelf. Uh, daar is wel toe opgeroepen. Um, en zo'n week als de donorweek die uh, draagt daar ook aan bij. Hè? Dat is ook de bedoeling dat mensen zich daar weer van bewust zijn en erover gaan nadenken. Maar het is nog steeds zo, en dat is al jaren blijft het toch een beetje op hetzelfde aantal, dat 60% van de bevolking niet geregistreerd is. Van 7 miljoen mensen weten we niet. Als hun iets overkomt of ze komen in een situatie dat ze in aanmerking zouden komen om de orgaandonor te zijn. Dan weten ze niet of ze dat wel willen of niet. En dan wordt dat vaak aan de nabestaanden overgelaten en die weten dat ook niet. En die krijgen op een heel moeilijk moment zo'n vraag voorgelegd. Maar uh, denkt u ook dat er nog nou ja, de deze kabinetsformatie geluisterd gaat worden naar wat u zegt en naar wat die uh, patiëntenorganisatie uh, uh, nou ja. zeggen? Kijk, de Partij van de Arbeid heeft ook in zijn verkiezingsprogramma staan dat ze dit systeem willen. Dat geldt ook voor de SP, dat geldt ook voor GroenLinks, dat geldt ook voor een aantal andere partijen. Het CDA, daar is op een congres, is daar ook door leden van het CDA is daar een voorkeur voor uitgesproken. Maar ik heb de grootste partij van het land nog niet gehoord in dit rijtje. De VVD, die voelt er niet voor. Dat klopt. Weet u ook waarom? Ik weet ook waarom. Ja, zij vinden dat uh, de zelfbeschikking uh, wordt aangetast van mensen. En nu weet ik dat u afgelopen of twee weken geleden u zich behoorlijk kwaad heeft gemaakt. Toen ging het om de, uh, de weigerambtenaar. U heeft gezegd, wacht nou niet de formatie af, we kunnen dit nu nee. eigenlijk al regelen. Ja. Is dit eigenlijk ook weer zo'n principe dat nu eigenlijk al geregeld had moeten worden wat u betreft? Nou ja, kijk, dit zijn uh, onderwerpen die je graag zo snel mogelijk wil regelen, maar waar je soms politieke werkelijkheden hebt. Dat je denkt, dat lukt zeker niet. Maar we hebben nu een nieuwe situatie, waarbij ik uh, hoop dat we uh, wel op een meerderheid kunnen rekenen. Dus dat is ook de reden waarom ik er nu uh, haast achter zet. Maar het moet wel zorgvuldig gebeuren, dus als er dan in de... Uh, ja, in, in, in de wet zelf nog een aantal zaken niet goed geregeld zijn... dan moeten we dat vooral doen. Uh, en we moeten ook zorgen dat, uh, nou ja, dat we zoveel mogelijk uh, partijen hierachter krijgen. Nee. En kunt u de VVD nog uh, overtuigen van uw gelijk, denkt u? Of blijven, blijven zij wel bij hun standpunt? Het is al heel nee, lang dat ook, zij dit zeggen. Ja maar, je, nou ja, maar je ziet ook uh, dat er bij de VVD wel uh, een bewustzijn is omdat uh, het feit dat de wachtlijsten groeien voor mensen die een orgaan nodig hebben... en dat het aantal mensen dat overlijdt niet minder, maar eerder meer zal worden in de komende jaren... dat, dat je daar toch iets aan zult moeten doen. Hoeveel een, zou het in een een Nederland orgaan. kunnen schelen? Ja, dat, Het vervelend is dat we dat niet precies weten, maar wat we in elk geval wat we wel hopen... is dat we in elk geval het aantal uh, mensen dat overlijdt op de wachtlijst... dat we dat flink uh, kunnen terugbrengen. En ik heb wel eens gezegd: ja, als we dat zouden kunnen halveren, dan, dan hebben we al een belangrijk, uh, uh, ja, belangrijk doel bereikt. Maar natuurlijk wil je eigenlijk dat mensen niet meer overlijden op de wachtlijst. Ja, en tot die tijd moet er uh, heel erg hard gewerkt worden om uh, iedereen maar uh, hun donencodicieel in ieder geval in te ja. laten vullen. Ja, zolang we dat niet uh, op die manier geregeld hebben als wij het willen doen in, uh, in deze wet. Uh, roep ik ook iedereen op om zich vooral te melden. Want ik spreek zoveel mensen die altijd zeggen... ja, dat moet ik nog steeds regelen. Ja, dat, dat, ik wil het wel zijn, maar ik, ik moet dat nog doen. Ik moet dat nog invullen. Nou, ik zou zeggen, laat iedereen die er zo over denkt dat ook doen. En dan, uh, dan scheelt dat ook nu alweer. En uw kruistocht duurt nog tot diep in de nacht door zo Maar Dank u wel voor uw nachtelijke toelichting. Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid van D66. Graag gedaan. En voor de mensen die... Uh... Ook uh, opeens erachter komen dat ze nog geen donor zijn. Ja of nee.nl. Dan kan je het uiteindelijk op kwijt. Goed, Robert Smit is inmiddels bij ons in de studio aangeschoven. Hij heeft alles wat op televisie en de radio was gevolgd. En het allemaal samengevat in zijn mediaoverzicht. Ja, want ik weet niet of jullie het wisten. Maar Nederland is weer een talkshow rijker. RTL heeft namelijk de blonde Brit en de vreselijk irritante Imke gestrikt... om op de dinsdagavond bekende Nederlanders aan de tand te voelen. Brit en Imke stellen vragen. in onze allereerste aflevering ook wel de talkshow koningin genoemd. Kritisch journalisten, taboederbrekend doorbrekend programma-maakster... la grande dame van de Nederlandse televisie, Catharine Kuijl! Juist, Catharine Kuijl. Inmiddels al jaren niet meer op tv... maar beroemd en berucht om haar talkshows. Om de fijne kneepjes van het talkshow-vak te leren... natuurlijk geen verkeerde gast, al moest Brit vooraf... nog wel even haar huiswerk doen. Catharine is gewoon ja, voor mijn tijd, weet je wel. Net als de oorlog, daar weet ik ook niet veel van. En de oorlog leer je op geschiedenis, maar Catharina krijg je niet op geschiedenis. Na haar gebrek aan opleiding wat betreft talkshow diva zit Britt echter niet dwars. Ze hoopt in haar nieuwe show belangrijk te zijn. Heel erg belangrijk. Jij had wel het gevoel dat je ze, dat je ze kon helpen. Dat ja, je, op een bepaalde manier zeker. Want ja. Ik heb nu niet echt het gevoel dat, dat ik iemand kan helpen nu. Dat lijkt me ook wel leuk. Weet je wel, als je publiek hebt met allemaal zielige negers, kan je allemaal een pen. Is arme kindjes. Ja. Weet je, ik kan nu niet als overa een auto weggeven. Ja, we zullen u niet vervelen met de rest van dit interview op niveau. Brit was na afloop in elk geval erg blij. We hebben het wel gedaan. Het staat er wel op. We hebben met iemand op een bank gezeten. Die, we, we liet, we, ze bleef praten. Ze is niet weggelopen. Ja, het is wel gelukt. Gast 1 dus blijven zitten. Heel goed, Brit. Nou ja, in de wereld draait door. Heeft Matthijs van Nieuwkerk weer een nieuwe hype te pakken. Brain orgasm, oftewel een hersenorgasme. Jonge vrouwen die in filmpjes bijna onhoorbaar fluisteren... met hun nagels, tikken en flessen aaien. Voor hen die er gevoelig voor zijn... geeft dit een onweerstaanbare sensatie in de kruin, de ruggenwervel en de armen. Bij de ongelukkige gebeurt er helemaal niets. Knisperende papiertjes, een fluisterende vrouwenstem... of het geluid van een stift over het papier. Het zijn allemaal manieren om tot een hoogtepunt van het brein te komen. Nou, ik wilde graag de proef op de som nemen en de luisteraar van deze nacht verblijden met een brain orgasm. U hoort krassende en tikkende nagels. Luister goed mee. Voor Nee. Totaal nee. niet, ja, Nee, nou, nou, het is wel lekker rustig. Het is alleen een grote ruis op de lijn. <laughs> ja. <laughs> nou, ik hoop in ieder geval de luisteraar te hebben geholpen aan een barhoogtepint. Nou. Uh, bij man met hond. Een man die er alles aan doet om zijn vorige leven te herleven. Ik heb echt het gevoel dat ik in een vorig leven geleefd heb. Uh, rond 1600. En dat gevoel is zo sterk... dat ik altijd het water en het strand opzoek... Ik denk dat ik in een vorig leven piraat was. Nou, een piraat. U hoorde de 60-jarige Janus van der Sluis... die alles richt op zijn piratenlifestyle. Ja, de woeste zeerovers van Somalië... zijn momenteel een grote bedreiging voor de scheepvaart. Maar voor Janus is het leven van de piraat anno 2012 een stuk romantischer. Janus probeert de fouten van zijn vorige piratenleven goed te maken. En als het aan hem ligt, lukt dat op dit moment aardig. Ik heb toen de tijd geen schat gevonden... Maar deze tijd heb ik wel een schat gevonden. Deze tijd heb ik wel een schat gevonden. Ja? Mijn Ellie. Mijn Ellie heb ik gevonden. Ellie, liefste Ellie. Ik denk dat ik nu gelukkiger ben. Ja? Ja. Mijn Ellie, daar ben ik gelukkig mee. En toen... Ik had wel een, een, een vrouw, maar het gevoel daarvan, dat dat weet ik niet. Maar ja, ik heb nu mijn Ellie. Maar u bent nu geen piraat. Ik ben nu geen piraat. Helaas niet. Ja, en als je geen piraat bent, dan word je wel piraat. Janus gaat daarom samen met zijn ellie de woeste Zuiderzee op, nou ja, het IJsselmeer. Uh, op, zijn, op zijn schip blikt hij nog even vooruit op zijn aankomende leven. Ik uh, denk dat ik voor ons leven weer, ja, misschien wel als zeemel, dat weet ik niet. Maar dan, dan zit ik zeker vast en ben ik zeker verzekerd van een vast plekje op een schip. Schot voor de boeg! En tot zover het Medio-overzicht. Dankjewel, Robert. Over uh, tien minuten alweer. Dan horen we weer met het uh, laatste nieuws uit de nacht. En zometeen ook La cornijen, Want er staan hier drie uh, Utrechtse cornuiten in de studio. Die gaan zometeen muziek voor ons maken. Maar eerst gaan we het hebben over uh, samengestelde gezinnen. Als twee vrouwen samen een kind opvoeden... dan wil dat nog niet zeggen dat ze allebei wettelijk ouder van dat kind zijn. Vaak is één van hen, samen met de donorvader, wettelijk de ouder. Onacceptabel vindt Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Vanavond diende ze een motie in om er uiteindelijk voor te zorgen... dat bijvoorbeeld lesbische ouders, maar ook samengevoegde gezinnen... meer mogelijkheden krijgen. Lisbeth van Tongeren, nacht. Ja, dank u wel. Ja, nacht. Wat er eigenlijk gebeurd is dat de staatssecretaris Steven uh, mijn voorstel blijkbaar zo uh, noodzakelijk vond dat hij het direct overnam. Dus er hoeft niet over de motie gestemd te worden. Het, uh, uh, de staatssecretaris die gaat onderzoeken, kunnen we nou niet op een nog betere wijze hè, zorgen dat de uh, mensen die in de praktijk een kind opvoeden, die zich gedragen als ouder, dat we die uh, werkelijkheid ook op papier goed kunnen regelen. Want dat is het belang. Het gaat om het het belang van het kind, dat de mensen die het kind opvoeden, om het kind heen staan, dat die dat niet alleen in de praktijk doen, maar dat het ook op papier netjes geregeld is. En hoe hoefde het dus niet over gestemd te worden, maar hoe werd erop gereageerd dat het direct werd overgenomen in de Kamer? Nou ja, er wordt wisselend op gereageerd. Er was even een, fel, een paar felle interrupties van de SGP, die ik voorstelde. Ook een klein beetje denigerend van in de GroenLinks-kringen zal het wel zo zijn. En toen liet de heer van de Spaaier dat een beetje in de lucht hangen. En toen heb ik ook geantwoord met in de SGP-kringen komt dit waarschijnlijk niet veel voor. Maar ja, er zijn mensen, die, hè, lesbische stellen, homoseksuele stellen, die ook een kinderwens hebben en die dat op een, een mooie Manier willen vormgeven, maar je zou ook kunnen denken aan iemands zus die voor haar draagmoeder is, hè, waar er een uh, mannelijke partner is, maar wij draagmoeder toch ook op een manier, uh, wellicht van een afstandje, maar ook mede vorm wil geven aan haar betrokkenheid bij het kind. Nou, dat kan nu ook niet, want in de wet kennen wij alleen maar de mogelijkheid van twee ouders. En wie er verder nog dicht betrokken is bij het kind, die heeft gewoon geen mogelijkheid om dat op papier ook goed vorm te geven. Maar uh, wat zijn de praktische bezwaren tegen uh, dat, dan, dat zeg maar, een lesbisch stel voedt een, uh, een kind op? Eén is officieel de ouder, de andere niet officieel. Wat zijn dan de praktische problemen waar men tegen aanloopt? Nou, een van de praktische problemen is al dat zo'n stel gaat naar eh, het stadhuis... om aangifte te doen van de geboorte van hun kind. Dus ze zijn gewoon getrouwd. Het kind is eigenlijk binnen hun huwelijk geboren. Maar toch wordt het dan geregistreerd als een buitenechtelijk kind. En homostellen hebben ze nu en dan nog steeds last van uitsluiting. En zij vinden dat natuurlijk behoorlijk onverteerbaar. Een ander probleem is als... De, een, de biologische moeder zou overlijden, dan is de duo-moeder geen, enkel, geen enkele juridische verhouding tot dat kind. Dus dan is haar eigen kind, wat zij heeft helpen opvoeden... is opeens een volledig geweest, En zij is gewoon in de omgeving van het kind. Ja, dat is zeker niet in het belang ja. van het kind. En ook niet wat de biologische moeder eh, had gewild. Nou, dat laatste is natuurlijk een praktisch bezwaar. Maar het is toch zo dat de biologische moeder... dat in principe wel in haar laatste wens kan opnemen? Nou, er is nu een ingewikkelde mogelijkheid... waarbij de duo-moeder kan adopteren. Maar dat eh, gebeurt meestal pas een tijdje na de geboorte... En wat GroenLinks vindt en wat uh, gelukkig deze staatssecretaris ook vindt... is dat het echt tijd is in Nederland om eens goed naar het familie- en gezinsrecht te kijken... en het meer aan te passen op wat in de praktijk al gebeurt. Je hebt stiefouders, je hebt draagmoeders, je hebt uh, eidonatie... je hebt uh, bekende zaaddonatoren, zaaddona ook onbekende. En uh, wij hebben nog steeds de fictie dat je twee ouders een man en een vrouw moeten zijn waar je biologisch van afstamt. En dat is in de praktijk al heel vaak niet meer zo. En wat GroenLinks betreft gaat het er veel meer om... dat de mensen die van jou houden, die van het kind houden... om dat kind heen staan en dat het papier netjes geregeld kunnen krijgen dan dat we gaan kijken naar nou, wie is nou biologisch echt de ouder van dat kind. En dat staatssecretaris Steven dat nu heeft overgenomen, betekent dat ook dat het snel kan gebeuren? Betekent dat ook dat die ouders die dat zo graag willen snel geholpen kunnen gaan worden binnen de wet? De lesbische uh, ouders zouden redelijk snel geholpen kunnen zijn als zijn wetsvoorstel vrij vlot door de Tweede en de Eerste Kamer gaat... De, die bredere discussie over is er ook nog een mogelijke rol bij een, uh, twee moeders en uh, de bekende zaaddonor. Die uh, discussie moet gewoon eerst goed maatschappelijk gevoerd worden. De staatssecretaris heeft daar onderzoek op toegezegd. Uh, ja. Daar zitten heel veel haken en ogen aan, maar we moeten daar wel een stap mee ja, maken. En u gaat hem ongetwijfeld achter de aan zitten. Hoe doen we het internationaal gezien? Zijn er andere landen waar dit al wel kan? Um, internationaal zijn er inderdaad. Engeland is een van die landen die een rol geeft hem, bij uh, de twee uh, moeders met een verwekker. Die dus eigenlijk, dan heeft het kind eigenlijk drie ouders. Mm -hmm. En uh, GroenLinks zegt van in Nederland zouden we dat ook veel serieuzer moeten nemen dat die, die optie daar komt. Maar er zijn natuurlijk een heleboel landen die ja, homoseksualiteit nog niet eens accepteren. Laat staan dat uh, er een huwelijk kan zijn tussen mensen met een, uh, een homoseksuele uh, gerichtheid. En voor hun is het natuurlijk ook nog helaas een brug te ver... om een, een, een kind in zo'n relatie te erkennen. Het is duidelijk, GroenLinks wil dat de wet wordt aangepast... aan moderne gezinssituaties. Elisabeth van Tongeren van GroenLinks die kwam met de motie. Dank u wel voor de toelichting. Geen dank, zegt U luistert naar het programma nog steeds wakker op Radio 1. Wij zijn er nog tot 4 uur en we gaan het onder andere hebben over scholenorganisaties in de problemen. Want dat wordt zo'n beetje dagelijks kost in Nederland. Na Amarantis en in Holland bleek deze week ook scholengemeenschap scholengemeenschap Zatkien in de problemen. SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk vindt dit niet kunnen en riep minister Maria van Bijstenveld op het matje. Onze verslaggever Jesper Stoffelen die sprak met beide hoofdrolspelers. Mevrouw van Bijstenveld, eigenlijk de ja. zoveelste school die in financiële problemen komt. Was dit niet te voorzien? Uh, we weten dat uh, een aantal scholen problemen heeft. Uh, en uh, Satkin was er daar één van. Vorig jaar of twee jaar geleden is er al een, een, een, een, heeft er al een sanering plaatsgevonden, maar dat is onvoldoende geweest. Dat betekent bezuinigen leraren op straat en panden in de verkoop. Hoe kan de kwaliteit gewaarborgd blijven als er veel mensen uit moeten? Uh, zoveel mogelijk buiten de klas blijven uh, met je bezuiniging. Uh, en zo goed mogelijk kijken hoe kan ik het beter organiseren. Maar is een werkplekvermindering, uh, <lacht> ja, kleinere ruimtes, zorgt dat niet voor grotere klassen, toch alsnog voor ja, minder kwalitatief onderwijs? Hoe het detail uitwerkt, is echt aan de instelling zelf. Uiteindelijk kijkt het ministerie van Onderwijs en ik als minister... Kijkt hoe zit het met de kwaliteit van de opleidingen, hoe zit het met de kwaliteit van de examens... Uh, hoe is de begeleiding van jongeren, de kwaliteitszorg, de stages, noem maar op. Alles wat belangrijk is in het middelbaar beroepsonderwijs, daar controleren wij op. En hoe men dat bereikt, is aan het bestuur. En hoe men dus vormgeeft aan dat herstelplan, wat voor mij wel de garantie moet bieden dat het gebeurt, is ook aan het bestuur. Jasper van Dijk. Het is ook een school die er weer een puinhoop van maakt en waar niet wordt ingegrepen. Ja, buitengewoon slecht. In dit geval gaat het om Zadkin in Rotterdam. Meer dan 30 miljoen tekort door een bestuur dat zich als een soort zonnekoning gedraagt. Dure allocaties hebben ze aangeschaft. Waar ze nu schulden door hebben. Leerlingen die krijgen slecht onderwijs. Docenten worden ontslagen. En de bestuurders die vertrekken. Het is ook een school zoals ik zeg. Is dit structureel? Ja, dat heb ik inderdaad nu net ook aan de minister gevraagd. Van is het nou een incident of geeft u toe dat hier een structureel probleem is? Nou, helaas wilde de minister dat niet zeggen. Zij zag het toch als een incident en er ging ook zo goed in het mbo. Ik vind dat echt naïef. Ik vind het eigenlijk heel slecht dat de minister van Onderwijs niet wil zien... dat er een structureel probleem is met het bestuur van het onderwijs. Steeds weer bestuurders die miljoenen aan belastinggeld over de balk smijten... en niet tot de orde worden geroepen... Door diezelfde minister. Nee, die leunt blijkbaar liever achterover. Men zou kunnen zeggen dat het vorige bestuur een uh, ja, wanbestuur was. Hoe denkt u daarover? Nou, dat, kan ik, dat ga ik hier niet zomaar zeggen. Uh, uh, het vorige bestuur heeft, en dat is laat ik maar zeggen, de reden dat het nieuwe bestuur ook nog wat nodig moet doen... onvoldoende geanticipeerd. En dat wordt nu door het nieuwe bestuur wordt dat, uh, verder afgerond. Wat de SP betreft is dat de taak van de minister van Onderwijs om te zorgen voor goed onderwijs. Maar wat Van Bijsterveld betreft, de CDA-minister... zij zegt eerder, uh, nee, bestuurders... ...moeten maar zelf weten wat ze doen. En eh, schaalvergroting is geen enkel probleem. En de overheid leunt achterover. Nou, dat is eigenlijk de afgelopen twintig jaar gezegd. En wat zie je dus nu? Enorme leerfabrieken. Met name in het MBO en HBO. Hè, in Holland, eh, Zatking, eh, Kijk maar verder. En eh, de overheid die niet, niet ingrijpt. Nou, wat dat betreft eh, is het wat mij betreft echt tijd voor een, uh, voor een keerpunt... ...om het anders te gaan doen. En wat voor een keerpunt? Nou, de minister moet de regie nemen over het onderwijs. Dat betekent dat de minister gewoon besluit over huisvesting van scholen. Dat de minister bestuurders aansprakelijk stelt als er een zootje van maken. En dat de minister een plan maakt voor schaalverkleining. Scholen mogen echt niet groter zijn dan een paar duizend leerlingen. En niet 20.000 of 30.000 leerlingen, wat je nu veel te veel ziet. Marja van Bijsterveld is er in ieder geval mee eens dat teruggaan naar de menselijke maat waarschijnlijk voor een beter onderwijs zal zorgen. Ik denk dat de menselijke maat heel erg belangrijk is. Uh, mensen willen gekend uh, worden, mensen willen kennen. Uh, willen gewaardeerd worden. Uh, dat is ontzettend belangrijk. Als Kamerlid zeg ik, de minister moet ervoor zorgen dat alle scholen goed van kwaliteit zijn. En als dan steeds blijkt dat de scholen structureel tekortschieten, dan leg ik toch ook weer uh, de schuld bij de minister. Want zij is verantwoordelijk voor het onderwijs. Moet er een nieuwe minister komen? Het wordt tijd voor een nieuwe minister. Als zij zich zo weinig aantrekt van die enorme problemen... bij Zatkin en bij Amaranthus, dan denk ik, kom op, dit kan niet. Jij bent verantwoordelijk, jij moet ingrijpen. Als je dat niet doet, moet je weg. U hoorde een verslag van Jesper Stoffelen. Binnen nu en een kwartier op Radio 1 gaan we bier drinken... op de Dutch Designer Week en hoort u de column van Joyce Brekomans. Maar eerst worden we bijgepraat over alles wat er deze nacht is gebeurd. Door Robert Smit in... WNL's Nieuwsminuutje met Robert Smit. De Afro-Amerikaanse vrouw die zondag met zware brandwonden werd opgenomen... en verklaarde in brand te zijn gestoken door de Ku Klux Klan, heeft gelogen. Dat meldt de FBI. Volgens een perswoordvoerder zou ze zichzelf hebben verwond. De vrouw werd wereldnieuws toen zij meldde... dat zij door drie mannen met witte mutsen werd aangevallen. De mannen zouden daarnaast een racistische tekst op haar auto hebben gekookt. De vrouw ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. Over twintig minuten meer over de Klan dan een interview met expert Tom Fingerhoeds bij Nog Steeds Wakker hier op Radio 1. De Griekse regering krijgt twee jaar extra de tijd om hun begroting op orde te brengen. Dat meldt de Süddeutsche Zeitung. Volgens de Duitse krant moet het begrotingstekort van onder de 3% pas in 2016 worden gerealiseerd. De oorspronkelijke afspraak was 2014. Op deze manier krijgen de Grieken meer tijd om hun bezuinigingsmaatregelen uit te voeren. Daarbij kunnen de Grieken rekenen op het steunpakket vanuit de EU. Het pakket zou 31 miljard euro bevatten. Aan de westkust van de Verenigde Staten is een man omgekomen na een aanval van een haai. Op een populair surfstrand werd de watersporter gegrepen door het beest. Terwijl hij met zijn plank de golf te lijf ging, greep de haai hem en werd hij ernstig verwond. Even later bezweek hij aan zijn verwondingen. Aanvallen van haaien in Californië zijn zeldzaam. De laatste aanval dateert van twee jaar geleden. Toen kwam een server met de schrik vrij. En tot slot de nikkei index Deze is een procent in de min geopend en staat nu op 8927 punten. Tot zover. Het minuutje. En ik zit nu even te kijken tegenover mij. Er zitten drie mensen tegenover me hier in de studio. Die zaten net nog allemaal veilig achter hun instrument. Nu kijken ze me uh, alle drie aan. Dus uh, nou, ik zou zeggen, zouden jullie in ieder geval even voor willen stellen? Hallo, ik ben Guy. <laughs> ik ben Hans. En ik ben Daan. En ja. wij zijn uh, van uh, La, La Ornijen. Ja, eerst heette er bent Guy Kornijen. Dat was eigenlijk eenvoudig, want dat ben jij Guy. Ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig inderdaad. Dat ja, is, uh, en nu is het La geworden. Maar had het dan niet Le moeten zijn? Le? Ah ja, meervoud. Ja. ja, dat kan inderdaad. Maar ja, ik vind de A wel een mooie letter, dus <laughs> ja, nee, maak de beste in. in. die zin wel lekker. We hebben hier ja. vaak mensen die hebben meegedaan met, met wedstrijden natuurlijk. Je mm -hmm. hebt uh, grote prijs en in Amsterdam heb je de Amsterdamse popprijs, redelijk hoog mm -hmm. aangeschreven. Mensen die daar uh, het goed doen komen uiteindelijk ook vaak een keertje bij ons langs en horen we uh, vaak ook overdag. Maar in Utrecht heb je de Clash of the Titans, behoorlijke mm -hmm. wedstrijd nee. uh, behoorlijke goede winnaars door de jaren heen en jullie hebben hem. Als allerlaatste op je naam schreven. Eigenlijk was jij dat nog in je eentje, Guy of niet? Uh, nou, dat is eigenlijk best lastig. Want <lacht> nee, dat, dat, is, nee <lacht> dat is gewoon niet zo. Het staat wel inderdaad, het klopt wel dat je het denkt, want het staat wel onder de naam Guy Cornijen. Maar wat dus eigenlijk grappig was, is voor die, um, voor die voorrondes van de wedstrijd bestond de band nog helemaal niet. Ze hebben ons voor die voorrondes ingeschreven, heb ik hun erbij gevraagd. En toen dachten ze eigenlijk van ja, dit, moet gewoon een, dit is een band is klaar. Alleen toen stonden nog overal... als Guy opgeschreven. En we hadden nog geen bandnaam. Dus dat is een beetje zo gebeurd. Maar alle muziek die we toen speelden is eigenlijk... dat is de muziek van La Cornijen. Ja, en wat doet het voor je, zo'n wedstrijd winnen? Gaat dat lekker dan? Ja. ja, ontzettend. Ik bedoel, we hebben... Nou, we staan op Radio 1. <lacht> ja, top. En, <lacht> en, en ja, gewoon van alles. Je krijgt heel veel mogelijkheden. Je krijgt ineens mogelijkheden om op te nemen. Je hebt... Uh, mensen zien je ineens. Dat is ook wel belangrijk. Niet onbelangrijk. Van, uh, ze kunnen een uh, soort van kwaliteitsstempel aan je binden. Dat soort dingen. En verder is het ook gewoon heel leuk. Of voor ons. Omdat het gewoon onze eerste optredens waren. En je hebt vrij kritisch en aandachtig publiek daarvoor. Ja, praten over muziek, dat is hartstikke leuk. Ik weet dat het Diedrik een van zijn favoriete hobby's is. Ja, we maar... kunnen best nog even een minuutje <laughs> we we uh, we we 25, 25 doorgaan. <laughs> Lijkt me op zich gezellig. Maar uh, we willen vooral graag uh, horen hoe het uh, allemaal gaat klinken. En terecht. En uh, nee. hoe heet het eerste nummer? Young Girl. Young girl, young girl. Ja. Ja, dat sowieso, duurt nog even voordat Young Girl gaat beginnen. Jij gaat er sowieso maar naartoe, ja, maar jongens. Ziet, want eigenlijk... het, het staat nogal een installatie. Ik zie volgens mij een telefoon staan. Uh, en. Drum, nou ja, een snare drum zal het zijn, die hier staat. Ze, ze gaan zich er nu aan en, en dan is er ook nog een elektronisch uh, apparaat dat meeloopt. Kortom, uh, het is een volgeluid. U kunt het volgen via radio 1.nl als u het ook in beeld wilt zien. Want Optred, zo zaten dan. ze net te juichen, maar dat <laughs> heeft natuurlijk niemand gehoord. Maar ze zaten net te juichen toen het ging over het winnen van de Clash of the Titans. Hier zijn ze, lakkornijen, live op Radio 1. arms, save me from these silver suns, that is what she said. simple mind Left my broken bones behind and Showed me what she's got to grow She was a young girl She had to grow She was a young girl Je pikt het s'nachts mee, want je bent nog wakker... en je luistert naar Nog Steeds Wakker. Het was La Corneille live in dit programma hier in de studio. Uh, iedere week dan is uh, ze het gast bij ons als columniste Joyce Breukmans. En ook deze week heeft ze weer een column in Nog Steeds Wakker. Je bent een bestuurder van een semi-overheidsinstelling. Jouw product wordt tot de primaire levensbehoeften. Dus iedereen wil het hebben. En omdat jouw diensten meer dan een dingetje zijn wordt je salaris niet uit winst betaald, maar van belastinggeld. Geld dat burgers met z'n allen inleggen... zodat jij kan zorgen voor betaalbare en kwalitatief hoogwaardige huurwoningen, zorg en onderwijs. Voor je inspanningen ontvang je een riant salaris. Maximaal zes keer modaal. Niet meer dan wat de minister-president verdient. Kwaliteit mag tenslotte wat kosten, niet waar? Mensen die zo constant presteren. Die nooit in de val van het snelle geld zijn getrapt. Die ervoor zorgden... Dat de woningnood onder lage en middeninkomens in de steden wordt opgelost. Die duizenden trotse hbo-studenten afleverden, wetend dat ze met hun diploma ook echt iets verdiend hebben. Die zorgen dat niemand zorg hoeft te missen uit financiële overwegingen. Ja, die mensen geven met liefde twee ton belastinggeld per jaar. Meer kan er helaas niet af. Maar een lintje mogen ze ook nog. Of althans, daar zouden ze recht op hebben, hadden ze hun werk gedaan. Maar wat de Jankende oud politici niet lijken te begrijpen is dat bestuursfuncties geen verworven recht zijn na een x aantal jaar politieke dienst en het wrijven tegen de juiste ellebogen, maar een baan, een functie waar naast beloning ook verantwoordelijkheden gekoppeld zijn. Een arbeidsovereenkomst afgesloten met het Nederlandse volk. Een volk dat momenteel niet bepaald zwemt in welvaart, al is dat in de ivoren boardrooms misschien niet altijd even voelbaar. Toch is geld willen verdienen voor niemand het probleem. Vul je zakken zo diep als ze maar rijken. Als het maar niet met publiek geld is. Soms is het leven heel simpel. Of je houdt je aan de balken en de norm. Of je solliciteert in de private sector. Beter nog, start je je eigen onderneming. En doe je risicovolle beleggingen met je eigen kapitaal. In plaats van de organisatie waar je voor werkt naar de knoppen te helpen. Want de laatste keer dat ik de krant las, waren er nauwelijks huurwoningen beschikbaar. Genoten wij belabberd hoger onderwijs en veel te dure zorg. En hoeven wij het geen eens te pikken dat de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, miepen over hun salarisnorm. Ga je schamen echt. Of beter nog, ga Godverdomme eens eerst je werk doen. U hoorde een column van Joyce Brekemans hierbij nog steeds wakker. Zometeen dan gaan we het hebben over de iPad Mini. Want iedere keer als Apple iets nieuws presenteert. Dan is er heel veel nieuws omheen. En deze is heel erg klein volgens mij. Deze dunner! Dunner! Hij is echt hij is zo dun dat je er bijna doorheen kan kijken. Maar dat zou gek zijn. Maar het is echt heel <lacht> erg dun. En we gaan zo meteen met iemand praten die van alles van Apple houdt. Dus ongetwijfeld zal hij dit dunne ook hartstikke mooi vinden. Een expert zo meteen in dit programma. Eerst gaan we het hebben over uh, de Dutch Designer Week, want ja. dan kunnen we tegenwoordig gaan zuipen. Ik denk dat er ook heel veel uh, Apple freaks daar zitten, maar goed, we kunnen er inderdaad gaan zuipen. Uh, want uh, 1800 designers, oh, laten we het goed inleiden, 1800 designers, 85 locaties en meer dan 300 evenementen. Deze week is in Eindhoven het uh, middelpunt van de designwereld. Dutch Design Week vindt alweer voor de elfde keer plaats. Ontwerpbureau La Beleughe exposeerde al eerder in Eindhoven met een golfbaan, een pingpongclub en dit keer brengen ze hun eigen gebrouwen biertje aan de man. Bram Burger van La Bouleur, goedenacht. Goedenacht. En proost. Proost, ja zeker. <laughs> Bij de Design Week denk je al snel aan mode, maar de Dutch Design Week gaat daar dus niet alleen over. Nou ja, het gaat, natuurlijk, het gaat over mode, het gaat over design, het gaat over meubels, het gaat over ontwerpers. En, uh, maar ja, s'avonds moet ook een feestje worden gevierd. En uh, daar kunnen wij al een aantal jaren... Patent op hebben. Dus uh, uiteindelijk na alle openingen en uh, toestanden van de hele dag komt iedereen uh, een beetje stam afblazen bij ons. Maar Bram, is de bar al open dan? Uh, de bar is uh, juist gesloten zelfs. Ja, oké, okay, maar hij was gisteravond, uh, deze avond al wel open. Al zeker, hij was zaterdag open en toen stonden ongeveer uh, 300 mensen binnen en uh, 400 mensen buiten. Onze locatie is vrij klein mm -hmm. en, uh, en uh, buiten was het feestje misschien nog wel leuker dan binnen. Ja, maar Dat binnen was het design, daar gaat er toch iets mis, Bram? Nee, het ging, het ging eigenlijk heel goed. Uh, het was dringend om naar binnen te komen en dan is uh, je design gewild. En dan is het, uh, dan is het eigenlijk uh, goed voor elkaar. Maar 15 voor drie en een succesvolle avond gehad. Ik moet zeggen dat je nog behoorlijk, behoorlijk keurig praat. Nou, Ja, zeker. Maar keurig blijven we. Maar uh, we zijn de hele week open, dus er kan nog van alles gebeuren. Ja. Hoe, hoe zit het eigenlijk? Zijn jullie er eigenlijk echt bezig als café? Of is het kunst? Of willen jullie ook nog iets verkopen? Het, het gaat toch om designen? Hoe, de, ja, de, de, hoe staan jullie daar? Gewoon als, als uh, horeca-uitbaters? Uh, we zijn ooit begonnen in een, uh, in een gekraakte hoerenclub en daar zijn we begonnen uh, echt als een bar en uh, feestjes geven. Dat is uitgebouwd tot een echt ontwerpbureau wat tegenwoordig gewoon uh, af en toe een, een uh, festivalstand maakt, een uh, decor voor een theater. Maar graag uh, keren we nog eens terug tot onze horeca-ervaring. in dit geval met ons eigen biertje, uh, Boys Beer. En uh, dat is dan het design wat we aan de man brengen. Ja, thuis stoken, daar heb ik uh, zelf heel slechte ervaringen mee. En hoe ging dat bij jullie? Wij hebben vorig jaar ons eigen bier geproduceerd. En dat, uh, dat ging heel goed. Uh, het was ook lekker. Maar wel heel zwaar en uh, daar kon je er drie van drinken. En dan was het de avond wel weer voorbij. Uh, dus dit jaar hebben we het samen met een brouwer gedaan. We hebben het uh, etiket ontworpen, het flesje gekozen, de kleuren, al dat soort dingen. En het echte brouwen aan een brouwer gelaten. Maar vallen jullie met de kroeg nu onder horeca of over onder exposerende kunst? Hoe zit dat? Uh, wij zijn uh, in principe uh, in dit geval een ontwerpbureau wat, uh, wat een biertje aan de man brengt. Jullie hebben gewoon op vrijdagmiddag een keer met de voeten op tafel gezeten en gedacht, weet je wat lachen zou zijn? Dan flessen we iedereen. Dan gaan we gewoon lekker een, een, maken we er gewoon een kroeg van. Uh, nou, het was altijd wel al een kroeg. Dus uh, we zijn niet eigenlijk uh, gek gegaan dan het was. Alleen, uh, uh, bier is wat ons bindt en wat onze project ook bindt, en wat onze groep bindt. En we dachten, ja, we, we willen ook iedereen laten meegenieten van ons bier. En dat kan, want alle ontwerpers en mensen die van Design Week komen... die komen uiteindelijk altijd uh, bij Labeller terecht. En na de Dutch Design Week een groot zwart gat voor jou? Uh, zeker niet. Dan gaan we gelijk door met, onze, met, uh, met meerdere projecten die nog hebben lopen. En uh, Bosbeer is eigenlijk gepresenteerd op Design Week... Uh, dus verwacht, het, uh, verwacht daar heel veel van ook uh, na die zijn, Nou, uh, Bram van ontwerpbureau La Bouleur. Ik wou zeggen, ga nog even naar de tap, maar dat zit er dus niet meer in, want die is net gesloten. Toch bedankt voor je tijd. Ja, geen probleem. Oké, okay. tot ziens. <tie> Gelijk door dus met de iPad Mini, want vanavond om 7 uur was het weer zover. Apple kwam wederom met een persconferentie. Dit keer geen puntje van je stoelwerk, want er was al eigenlijk te veel uitgelekt. De verwachting was dat de iPad Mini gepresenteerd zou gaan worden... en dat werd uiteindelijk ook zo, maar er was meer. Met Juri van Breukelen nemen we de verwachte en onverwachte on verwachte onthullingen door. Juri, goedenacht. Goedenacht. Juri, was het nou nog zo spannend... Um, nou ja, zoals eigenlijk vaker uh, de afgelopen jaren was inderdaad, als je zei, uh, veel alweer uitgelekt uh, van tevoren. Um, uh, nou ja, hij kwam dus uiteindelijk, die uh, iPad Mini. Opvallend was dat Apple iets daarvoor nog een... Uh, een andere iPad aankondigde namelijk de iPad vierde generatie. En dat is opvallend, want dat hadden ze begin dit jaar hadden ze al de derde generatie uh, aangekondigd. Dus die kwam eigenlijk sneller dan verwacht. Daar was ook niet heel veel anders aan. Alleen uh, een nieuwe connector, zoals die uh, ook op uh, alle andere uh, devices van Apple tegenwoordig zit, zogenaamde lightning connector, en hij is een stukje sneller geworden. Mm -hmm. Um, ja, die iPad Mini, die werd aangekondigd. Op zich is dat verrassend dat ze dat doen. In uh, 2010 was er namelijk Steve Jobs zelf. Die zei dat um, ja, de 7-inch um, tablets, zeg maar, dead on arrival zijn. Dus ja, ja. eigenlijk kansloos. Waarom? Nou, Steve Jobs zei, ze zijn te klein uh, om te concurreren met tablets. En te groot voor smartphones. Maar nu, uh, zo'n 2,5 jaar later, komt Apple toch met zo'n... 7-inch tablet, die kleiner is dus dan uh, de 10-inch tablet die Apple al enige jaren verkoopt. Um, waarom hebben ze dat nou gedaan? De, je zag dat concurrentie uh, eigenlijk ook kwam met van die kleinere tablets... en dat er eigenlijk wel markt voor was. Nou, weet, weet je wat ik zat te denken? Ik zat te denken, uh, bij Apple zijn ze... De, de ideeën zijn op. Ze hadden allemaal goede nieuwe ideeën, allemaal prachtige producten... en nu kunnen ze niet anders maken dan het nog sneller en nog kleiner. De ideeën zijn daar gewoon op. Ja, dat zou ook één uh, ja, theorie kunnen zijn. Zeker na zijn uitspraak van Steve Jobs. Maar ja, er is waarschijnlijk gewoon markt voor. Een, een, een groep mensen die eigenlijk uh, ja, 500 euro voor een iPad te duur vindt. Maar uh, zoals de iPad Mini die nu 329 euro gaat kosten in Nederland. Het, het goedkoopste model. Uh, dat zou wel eens een verschil kunnen maken. Hij is ook veel lichter, wat vooral fijn is als je wil lezen. Zo'n zo iPad die is misschien toch te zwaar als je hem langere tijd in de hand houdt. En zo'n iPad Mini, ja, dat, dat zou wat lichter kunnen zijn. Juri, ik ken jou als absolute Apple-freak. Uh, <laughs> ik zag jou ook vorige week aankondigen dat je dit met popcorn en met cola wilde gaan kijken. Is het daarvan gekomen, deze, deze soort, uh, keynote? Heb je dat gedaan met vrienden? Nou, uiteindelijk niet. Het kwam even niet zo uit. En dan zal je ook net zien dat Apple voor het eerst sinds jaren weer de, de, de presentatie live uitzond via internet. Maar inderdaad, normaal uh, is dat wel. Uh, ja, hoort het erbij. Pizza, bier en uh, de keynote van Apple, ja. En wanneer gaf jij de mini aan? Want er zijn natuurlijk mensen die inderdaad die 500 euro niet willen neertellen en het daarom kopen. Maar er is ook nog een hele groep mensen die gewoon echt alles kopen van, van Apple. Ja. En jij bent ja. zo iemand, toch? Nou ja, uh, het zal weer een uh, gevraagd product gaan worden van Apple. Vanaf uh, aanstaande vrijdag kan je hem uh, vooruit bestellen. En vanaf 2 november is hij dan verkrijgbaar in een hele lijst met landen. Maar ja, zoals nu, dat ook het geval is met de nieuwe iPhone, zal het wel even duren voordat je hem uh, in huis hebt. En hebben we het nog niet eens over die hele dunne iMac gehad? Ja, dat is eigenlijk misschien ook wel een verrassing. Uh, uh, voor mij in ieder geval. Ik vond hem echt uh, heel mooi uh, eruit zien. Uh, wat staat er zo bijzonder aan? Vijf uh, centimeter is die dun aan de rand. Nou, dan kan je bijna niet voorstellen hoe dun dat is. Um, en eigenlijk, dat apparaat is een soort optische illusie. Want als je er voor of een beetje schuiten naast staat, dan mm -hmm. is die ook inderdaad zo'n vijf millimeter dun. Ze hebben dat zo weggewekt dat eigenlijk pas als je erachter staat, zie je dat die aan de achterkant toch nog. Ja, redelijk dik is. En dat is dan om ja, echt die hele computer die achter dat scherm zit uh, erin te doen. desondanks is het nog steeds dun. Er zit wel één nadeel aan en dat is dat om hem zo dun te maken de CD-drive uit de computer is gehaald. Dat heeft Apple eerder al gedaan bij de bij laptop. De Mac, ja, bij de Air hebben ze dat al gedaan. Ja, klopt. Ja. Nou, Jury, ik ben echt overtuigd van het feit dat jij het evangelie van Apple... nog tot, tot een uur of drie kan gaan verkondigen. Maar ik moet je gaan afkappen. Bedankt. En ik zou zeggen aanstaande vrijdag bestellen dat ding. En maak je niet dik. Dun is de mode. Zo is het. Bedankt. Hoi. Bij ons in de studio nog steeds de band La Cornij. Spelen vandaag vier nummers live in de studio van Radio 1. Dit is een tweede nummer. Small Tall. I wish I were a big man i would climb the wall oh, oh, and i wish i were a strong man i would climb I so small Small Toll, een heel klein liedje ook eigenlijk van Laconij hier bij ons in de studio bij Nog Steeds Wakker. De laatste jaren leek het rustig te zijn rond de Koekoeksklen tot er afgelopen weekend een zwarte vrouw in brand gestoken zou zijn. Dat dachten we tenminste, want nu komt de FBI vannacht naar buiten dat het bericht een verzonnen verhaal is. We praten erover met een expert op het gebied van de Koekoeksklen, Ton Vingerhoeds. Meneer Vingerhoeds, goedenacht. Hallo. Ja, we zouden eigenlijk met u gaan spreken over nou ja, wat er uh, gebeurd was daar. En het in brand steken van zo'n vrouw, dat is, uh, is nogal wat. Maar we worden ingehaald door de actualiteit. Die mevrouw die uh, blijkt alles verzonnen te hebben. Tenminste, dat heeft de FBI naar buiten gebracht. Vond u het al een, een opvallend bericht dat de weer zo actief was? Ja, dat vond ik zeker opvallend. Want de, de laatste jaren zijn ze eigenlijk uh, de, niet zo actief geweest. En, en uh, daarom was dit... Nou, moet je uh, altijd verwachten dat er in, in de zuidelijke staten van de idioten zijn... die, die toch uh, nog vasthouden aan de oude principes van de, van de clan. Maar eerst nog even, wat is er nou precies dit weekend gebeurd? Want misschien heeft niet iedere luisteraar dat meegekregen. Uh, ja, de, de, de, de, in de staat Louisiana... Er uh, schijnt dus een, uh, een, een uh, zwarte vrouw in brand gestoken te zijn. De twee heren die uh, uh, onderscheidingstekenen van de Ku Klux Klan op hun, uh, op hun kleding hadden. Maar dat blijkt dus uh, nu weer discutabel te zijn. Ja, net voor de uitzending uh, bereikt ons het bericht dat de vrouw zichzelf in de brand heeft gestoken. De vrouw heeft zichzelf vermond, zei een perswoordvoerder van de FBI. Uh, verbaast u dit? Ja, ja verbaast me hoewel... Ja, je vindt natuurlijk ook al overal mensen die, die proberen de aandacht op zichzelf te trekken. Maar ik vind het wel grof. Ja, want u was al druk in de voorbereidingen natuurlijk. We hadden u al gevraagd of u toelichting wilde geven op de eventuele betrokkenheid van de koekoekscan. Um, en ik neem aan dat u al verbanden had getrokken. Wat had u als argument gegeven als het wel zo was? Dat de Ku Klux Klan nooit ophoudt. Althans, de, de, de sentimenten die daar aan de grondslag liggen, dat dat, dat dat natuurlijk altijd blijft leven. Alleen of het nou georganiseerd is, zoals de Clan. in de, de, jaren, de jaren. 23 tot en met 25. waarbij ze miljoenen aanhangers hadden. Mm -hmm. en nu eigenlijk zijn gereduceerd tot een. Tot de Knights Party, zoals ze het noemen, dus de Partij van de Ridders. En die uh, uh, ja, helemaal in het open werken en het al lang niet meer hebben over, over het, uh, het vermoorden van negers en, uh, en joden. Ja, en toch zijn ze weer even in de aandacht dan op zo'n moment. Ja. Uh, is er nog een duidelijke organisatie? Uh, er is een organisatie... Maar die, uh, dat zei ik al, die heet dus de, de Knights uh, Party. En dat is meer een politieke uh, beweging geworden... dan werkelijk een actief, uh, actieve beweging die uh, er die moordend op uittrekt. Ja. Denkt, denkt u dat zo'n bericht um, misschien toch weer iets kan aanzetten van die sentimenten die er, die er leven? En dat ze misschien toch dat ze wel weer actiever worden? Oh ja, vast wel. Alleen het zijn dus nu kleinere groepjes. Hè? Er, er, er zit geen uh, gigantische organisatie meer achter. Maar ook dat gevaarlijke, dat echt opjagen van donkere mensen? Ja, ik ben bang van wel. Dit is uh, in, de, in die zuid zuidoostelijke staten van, uh, van Amerika, uh, ja, daar, daar heb je toch uh, de sentimenten die nog steeds de, uh, de, zwarte, de zwarte medemens uh, niet als voor vol aanzien, laat ik zo mm -hmm. zeggen. Ja. En uh, de, ja, de staten als Mississippi en Louisiana en Alabama en, en de Carolinas, ja, dat, daar leeft dat nog als je daar uh, rondzwerft. Dan merk je dat ook duidelijk. Ja, en vroeger bleek dan ook wel dat, tenminste ging vaak het gerucht dat ook beroemdheden zich daar dan mee bemoeiden. Dat zij zich ook onder zo'n pak begaven. Ja. Is dat nu helemaal niet meer zo? Zijn er geen nee, politici nee. meer die ervan worden verdacht dat ze af en toe uh, een wit pak aantrekken? Die witte pakken die zijn eigenlijk, uh, uh, laat maar zeggen, uit de mode. Want uh, daar kun je tegenwoordig niet meer in vertonen natuurlijk. Nou nee, ja, ik kan me sowieso voorstellen dat je dan inderdaad van straat gehaald wordt. Ik weet niet of het ook officieel verboden is, maar ik zou me in ieder geval een hoedje schrikken als ik zo iemand tegen zou komen. Ja, ja iedereen. En, uh, het is verboden inderdaad. Wij houden de ontwikkelingen rond de Koekoeksklen nauw in de gaten. Gelukkig, zou ik zeggen, was het dit keer niet het geval. Alhoewel het voor deze vrouw sowieso een treurig verhaal was. Dank u wel, Tom Vingerhoets. Graag gedaan. Het is bijna drie uur en dus gaan we er even uit voor het nieuws van de NOS. Maar volgend uur zijn we natuurlijk terug met het tweede deel van Nog Steeds Wakker. Dan gaan we het onder andere hebben over de presidentsverkiezingen in Amerika. Want alles telt daarmee. Bijvoorbeeld ook welke sportclub je promoot. En we gaan het hebben over windmolens. Ja, want die zou je maar in je tuin hebben. Dat allemaal na het nieuws van de NOS gelezen door Jan van der Putten. Nog steeds wakker. BNL nieuws in de nacht.